Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Starmer zet per direct een streep door het omstreden Rwanda-plan. Dat bevestigde hij tijdens zijn eerste persconferentie. Stammer's voorganger Soenek had het plan om asielzoekers uit te zetten naar Rwanda... met veel moeite door het parlement geloodst. Begin mei werden de eerste migranten vastgezet, maar er is nog niemand naar Rwanda gestuurd. Starmer zei al voor de verkiezingen dat hij het Rwanda-plan zou schrappen... en wilde de illegale migratie op andere manieren tegengaan.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 Voor de tweede keer tijdens het EK Voetbal zijn oranje fans neergestreken in Berlijn. In de Duitse hoofdstad worden zo'n 40.000 Nederlandse supporters verwacht. Vanaf 9 uur neemt het Nederlandse elftal het daar in de kwartfinale op tegen Turkije. De oranje fans verzamelen zich in dezelfde fanzone als al anderhalve week geleden toen Nederland tegen Oostenrijk speelde. Het is behoorlijk warm in Berlijn, rond de 30 graden. En dan het weer bij ons. In het oosten en noorden buien, in de rest van het land af en toe zon. Er staat een krachtige tot stormachtige wind. Op de wadden en aan de kust mogelijk met windstoten tot 100 km per uur bij 17 tot 21 graden. Morgen minder wind, in de middag wel kans op buien met hagel en onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB.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 Ik een uh, Nederlandse band, Joris Dance en de Message To My Girl. Welkom terug, het uh, derde uur weer van Zandvoort op zaterdag met uh, Dali Tempirik en Mima zelf en hij. Gezellig M met z'n vieren. Met z'n vieren, we zijn er <laughs> tot uh, vijf uur.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 Je suis parti sans motif, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien matrice Laisse-moi partir droit d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foutre la vie d'artiste Je sais que ça fait plus de qu'on est pris pour Sive Mais je veux dire juste pour la vie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 Ja, gaan we gewoon schermen en dan gaan we allemaal oude klanten gewoon uitnodigen Kom lekker een biertje halen. Ik weet, ik weet niet of ik daar nog autootjes verkoop, maar uh, biertjes zijn ze welkom. welkom. ja, ja, nou ja ik, hoorde, ik zat vanmorgen weer uh, uiteraard uh, naar, je, naar je live uh, sessie vanaf uh, de A9 te kijken, Ja, ja ik, ik stond achter een Tesla. Heb je dat gezien? Het slechter kan het niet worden. Dus ja. ja, klopt. En dat tempo ook, hè? gewoon daar op de A9. Nee, gewoon nul. Dat, dat, was, dat was ook helemaal niks. Nee, dat dus schoot helemaal niet op. Nou ja, er zijn ook mensen die varen... En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 Dus het is ook niet zo dat hij bij Red Bull uh, zonder centjes komt. Uh, daar in Mexico zit toch heel veel geld. Mm -hmm. En uit een paar van die hele rijke mensen achter zich staan. Ja, uh, als Red Bull daar door uh, misschien een 20 miljoen uh, misloopt... dat zijn toch centjes, zullen we maar zeggen. Ja, hij is bijna hey. vergelijkbaar met het uh, Papastro-verhaal, zeg maar een beetje. Hier,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 Ja, maar op een of andere manier, uh, jongens, uh, ik moet zeggen, uh, misschien ligt het aan de sessie, toen het uh, vanmorgen, vanmorgen regent. Die, die uh, Mercedes lopen erg hard, dat betekent ja. wel dat de sessie niet zo heel erg stijf is, dan gaat, dan gaat je auto erg hard. Nee, dus, nee, nee, nee. Het uh, uh, ligt eraan, er uh, komt regen aan, en, uh, als je nu de beelden van boven kijkt inderdaad, daar komt heel veel regen aan, <lacht> dat Is een klein beetje. Dat is echt heel veel regen, ja, dus ja, ik verwacht wel niet te ik dat <coughs>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 ja, um, um, um, heel simpel. Max is heel duidelijk. Uh, twee bestaat niet. Eén bestaat alleen maar. Dus...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 Het gaat er nu regenen, hè? Op je slikjes ga je daar niet meer redden. Dat is klaar. Nee, Piastri op uh, 1, Norris 2, Hulkenberg 3. Ja. Hemeltroep 4. En waar ja, staat Verstappen ja. dan? Even kijken. Op ja, 11. Uh, ja, Verstappen 11, maar Sainz, hè jongens, op 16. Ja, ook dat nog. Ja. Sainz op 16. Ja. En uh, Sainz nu op 17. Ja, ik weet niet, maar ja, hij komt nu op stad, Vincent, is dat het, ja?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 Uh, zo, jongens, ik weet even jullie de beelden zien, maar verstaanp ik niet. Ja. Serieus, hard af, hè. Ja. <laughs> nee, nee, nee, ja nou, nou, ja, nou, Ja, ja, ja. Dat was gewoon klaar. Klopt. Uh, nee, maar um, uh, ja, ik hoop het. Ik hoop dat die jongen een kans gaat krijgen. Uh, we, we hebben nu gezien, hè, die, okay. dus, die mag ook rijden, hè, volgend jaar. Ja. Dus, uh, die gaat natuurlijk naar haar toch? Ja, mooi hoor. Leuk. Ja, top. Top. En ja, daar zitten we eigenlijk nog een beetje op uh, Kimi Antonelli te wachten, natuurlijk. Dat die ook een plekje gaat krijgen. Laat die oude guy maar eens een beetje op, Zodemieter. Laat er even lekker jeugd erin gooien. Krijgen we leuke wedstrijden. Ja, toch? Zeker, zeker weten. Ja, jonge honden die doen het altijd goed onderling. Ja, gewoon geweldig. Dan krijgen we een beetje GP2-formule 1. Dat is helemaal mooi. Er gebeurt er tenminste wat. Ja, ja, ja. Zeker weten, Renaud. Nou, hey, je, je, je kaart hem zelf al aan. Volgende week natuurlijk, hè? Op ja. Zandvoort een geweldig uh, summer festival. Wat is er toch een mooi dorp, hè, Sanford? Die hebben net de historische Campri gehad. Ja. En dan krijg En daarna krijg je de Sanford, de Sanford Summer Trophy. Nou jongens, ik, ga, ik, ik durf het gewoon ook gewoon echt te, te spreken. Ik denk dat dit nog mooier gaat worden als de historische Campri. En uh, ja. niet omdat wij daar zijn nou, en zijn met onze serie, maar ik heb het programma gezien. Ja. Ah, die wordt echt serieus leuke autosportbedrijven dadelijk. Dus uh, ja, uh, iedereen, erin gewoon. Iedereen gewoon ook. Klaar. Ja, ja, en, ja. En voor de prijs hoef je niet te doen. hè? 7,50 euro. Je haalt uh, maar twee gewoon ah. in de kroeg. Nou, dat is inderdaad 7 ,50. niet veel geld om er binnen euro te komen. 7,50 euro. Geweldig. En dan maak je een onwijs mooi weekend bij hier op Zandvoort.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 Die zijn dat niet, hè? Ben Tunnel er dus ja, Dus ja, de rest was... moesten voor, voor dokken. Ja, ja, weet je, toen de daarbij. Ja, precies. Bij de perro ja. pe over het hek. Ja, precies. En, dan, en, en, en je, je was jong, je kon heel wat honden daar die dagen. Ja, zeker weten, zeker weten. Of je ging bij uh, de Keesomstraat daar uh, ja, naar binnen. Oh, met, een, uh, met een hondenriempje. En dan liep je ja, zo ja, zogenaamd ja, ja. je hond uit te laten. Ja, ja. ja. Ik heb de het, heb het ook nog geprobeerd, maar dat lukte nooit. Nee? Oh. Nee. <laughs> vroeger ook altijd van die duivenmelkers daar uh, in het uh, binnenterrein ja, Die al ja. uh, die duivenhokken hadden. Ja. En uh, ik, ik zat toen ook in de duiven. Dus uh, ik uh, was uh, bevriend met duiven op En dan, uh, en dan uh, zei ik gewoon dat ik naar mijn duiven toe moest. Ja, en, ik moest uh, huilen, waar sta naar brengen, Waar, waar staat sta je hok dan? Nou, dat vertelde ik. En dat, uh, ze ja. wisten dat dat uh, klopte. Ja. Dus dan kwam ik ook uh, gewoon binnen. Ja, ja, ja, ja. heb je ons nooit verteld. Weet je hoeveel moeite we moesten doen via Tunnel Dat moet je niet weten. Ja, Tunnel daar hebben we het over ja, hier, ja, ja, ik ook vaak. Ja, ja, ja, <laughs> nou ja, ja, ja, ja heerlijk. Tegenwoordig kan, kan niks meer, dat maakt ook niet uit. Maar, maar ja, dan 7, 5, is het ook weer een stuk. Dan betalen we weer een stuk minder, dat zie je maar. Ja, He? ja, ja. Maar, maar oh. ja, ik zat te kijken op die poster. 75 was 20 euro, was echt heel veel, ja, geld. Heel veel geld. Wel een hele mooie eh, poster veel trouwens. Veel. Groot ook, hè, die poster. Ja, wij heel groot. Ik heb heel veel oude posters met de zolder opgeruimd. We zijn heel veel oude posters, uh, heel veel verzandvoort ook aan het opruimen hier. Allemaal originele posters uit de jaren 70. Wauw. Ja, jongens, dat gaat vanaf een tientje tot twintig euro. En ook uh, dat hele mooie oude papier van vroeger. Het mm. moet allemaal weg. En als ik ga stoppen, ik had het allemaal niet meelopen meelo als meelo jouw. Gaat niet gebeuren. Oh jee. Ja. Ja. Heb dus, je ook uh, nog, dat is populair natuurlijk, de oude Formule 1 posters uit die tijd? Hebben we ook allemaal nog had, uh, Die hele die mooie vroege bushokjes He, van uh, 73 en 75 en 74. Oh, wauw. Dat waren echt een mooie tekeningen, jongens. Ja, ja. In radio. We hebben geen tv hier, maar dat waren nog echt uh, door uh, Michael Turner getekende posters. Daar. Dat was een ja. kunstwerk op, op zich. Ja, als Fantasisch. mensen er nieuwsgierig naar zijn, moeten ze gewoon maar even bij je langskomen. Vind ja, je ook je niet, komen. Ik bedoel, het is 20 <laughs> minuutjes rijden. Daar hoef je het niet voor te laten. En dan heb je een hele mooie originele poster. Een originele poster, Wat? ja. Geen Lotto of posters. niks. Dat is de punt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 zeggen waar ze kunnen plassen en poepen en pissen, zeg maar, het hele verhaal. En als ik weer een beetje rust in mijn kop heb op de zondag, ga ik zondagmiddag stap ik zelf achter de deur. Dus, Wauw, dat is leuk toch? Weer ja. uh, eens even race, hè? Ja, het moet even gereisd worden, want het dat, uh, dat lichaam van me heeft dat uh, te lang niet gedaan, dus we moet wel even, moet weer eens even serieus kopje op nul. En, uh, verstand, nou, verstand niet, maar wel het kopje op nul en gewoon even lekker rondjes rijden daar op Zandvoort. Maar ja, waarom moet jij nou voor die kinderen zorgen, Rendel? Nou ja, ik doe de organisatie natuurlijk, van uh, jong Time ik Challenge. En ik zal oh. vertellen. Op het moment dat uh, coureurs een helm op hun hoofd hebben. Ja. weten ze niet eens hoe ze zelf heten. Dus uh, je hebt nogal wat te regelen daar allemaal. Uh, maar qua inschrijvingen. Uh, zodat ja. ze op tijd op de opstelplaats staan. Uh, we geven de bekertjes natuurlijk weg. We hebben de meest mooie bekers van J.P. Hart altijd bij ons. Ja. Uh, in, uh, in de wereld zijn dat nu al bekers die iedereen wil hebben. Dus we gaan je echt voor rijden. En ja, uh, als er vragen zijn, problemen zijn. Uh, ja, moet je, je allemaal opvangen.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 Ja, ja, ja. Altijd hetzelfde, joh. Ja, altijd hetzelfde. Rendel, je hebt geschreven op de website van het circuit, althans kom ik op de Sandford Summer Trophy uit.nl. En daarop heb jij geschreven: natuurlijk laat je de persoon voor je niet winnen op het circuit, maar dat is alleen omdat hij of zij dan de biertjes betaalt in de avond.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 Ze zijn gewaarschuwd. Ja, ze zijn gewaarschuwd. Randall is back. Randall's is back. Ja, nou mooi hè Randall. Nou volgende week iedereen naar het circuit. Be ja. there.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 wij gaan ja, gewoon op zaterdag wel. weer uh, proberen jou te bereiken dan ja uh, als ja, dat ja. Ah, ik zou ik zou even kijken want zitten we dan ik heb net het tijdschema hier zaterdag kwart over vier wat ben ik dan aan het doen want ik anders weet anders ons weekend ook allemaal niet meer uh, nee jongens dat gaat allemaal goed komen want ik ben om uh, twee uur zaterdag binnen klaar dus oh. ik jullie. nou mooi eh? Ja? Gezellig, tot uh, volgende week, Renold. En uh, hoe is het met de kwalificatie, trouwens, tot slot? Oh, uh, ze staan allemaal in... Ze moeten allemaal weer buiten. We gaan met de twee Q2 beginnen. Q2, oké. Okay. Ik Ben helemaal benieuwd Wie is afgevallen, weet jij dat? Uh, uh, nee, want ik zie met jullie verkleed Ja, ik, ik, ik ben hem ook kwijt, uh, zeg maar. Dus. Uh, nou ja. Maar, hey, ma hey, maakt niet uit wie dat geval zijn. Ze zijn te langzaam, klaar. Z zeker, uh, <laughs> ja? we, we vertellen het zo meteen nog wel even. Dankjewel, hè. tot volgende week. Oké, oké. fijn weekend hoi. volgende week, hè? Ja. komt goed. En nu ook. Fijn weekend. Doei. Hoi, hoi. Wendel. can see.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 Maar uh, je had net uh, de hele tijd de kriebel. Ben je allergisch voor katten, uh, Dolly? Nee joh, ik loop... Uh, oh, ik moet even het ding op. Ja, zet het ding even op. Hey, ik, ik was even aan de knuffel met Fred. Oh ja. Ik heb al ruim een jaar... Heb ik, uh, niet geknuffeld met Ik dacht niet geknuffeld. Uh, nee, dat is uh, langer uh, geleden geweest. <laughs> <laughs> ja, ja. Vorige, ja, ja, vorige dacht... maand nog één keer en uh, dan gaan we ineens uh, een jaar of drie terug Ja Een jaar of drie terug, oké. Okay. Ja. Maar, maar uh, werk, werk aan de winkel, hè? Wat zeg je? Werk aan de winkel.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 Als je een kaarter uh, wil hebben, dan uh, moet je even naar het uh, dieren thuis ja, gaan. Ja, of vanavond lekker doordrinken. Dat dan kan dan ook naar de ook voetbalwedstrijd. He. Maar dan, die, die, die heb je dan maar voor één dag. Ja, dat is waar. En deze uh, blijft uh, lekker bij je op Donnie schoot zitten. blijft lekker uh, een jaar of tien uh, lekker bij je. Nou ja, mooi. Straat 5. Daar vind je Donnie en de andere gods. Dat spreek ik wel <me> ook uh, <laughs> De Donnie en de andere leuke dieren in het Kennemer Dierentehuis. En heel veel katten, de heer of the cat, dat is het ook daar bij het Kennemer Dierentehuis.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 naar de stichting Knuffeldier... om actie ja, verder te niet. ondernemen. Ja. En, en ze mogen ze vrouwen ook wel waarschuwen. Zeg. Ah ja. <lacht> die duif die kan je in ieder geval knuffelen... zonder dat hij wegvliegt, in ieder geval. Dus dat scheelt. <lacht> ja, nou, dat is ook zo, hè. Dus... Uh... Nou, God. Ja, collega Charles, pas op hè, als je op het terrasje gaat zitten. Ja, ja. die heet daarvoor. Ja, die heet daarvoor. Charles, je bent gewaarschuwd bij deze. Hey Fred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik ben blij, uh, blij dat je er weer bij bent. Ja, Vorige ja, week heb je uh, uh, natuurlijk even rust genomen. Je had een druk weekend daarvoor. Ik, uh, je denkt uh, even bij komen. eventjes, uh, Even het, uh, nou ja, het land uit. He. Ja, het land ontvlucht. Uh, ja. Even eventjes het land ontvlucht. Nou ja, terecht. Al die, uh, al die regen hier. Waar was je? Waar was je, waar was <laughs> nou, je? Nou, ik was uh, een klein stukje verder in uh, Brugge. Oké, okay. oh, dat Hondool. is mooi. Wel als een is het altijd ja, gezellig. Regent het ja, en, daar uh, niet? Daar regent het niet. Oh. En, dat is en dan heb weer je droog 20, gehouden. 22 ja. graden, ja. Heerlijk. heerlijk. Ja. Lekker pinten oh. erbij en uh, ja, lekker, uh, uh, een beetje rondshoppen. Heb uh, ja. Brug ook ja. een, ja, drinken, een, een uh, speciaal biertje te Ja Jazeker, dan ja, heb je ja. een brouwerij. Hè? Ja, ja, ja en dat nou, is mooi. Nou, heb jij dat gedaan? Zo'n proeverij doen in die brouwerij. Nee, nee, en dan, ik dan zit je dat lekker allemaal te drinken. En dan ga je daarna ga je een boottocht maken. En dan vaar je langs die brouwerij. En dan hoor je dus de rijksleidster zeggen: Dat het bier gemaakt wordt uit de gracht Die ernaast Wat heb je net zitten drinken. Ja, en dan spring je bijna ja. overboord uh, met een rouw bier. Op. Ja, je hebt, uh, je hebt de Brugse zot, hè? Oh ja, dat de Brugse is. Hem. Zot. Oh, wat dus, leuk. Uh... Dus uh, die was ook zot. Ja, die is uh, behoorlijk zot. Ja? <laughs> ja zeker. Nou ja, Fred. Uh, als, je, als, je, als je er genoeg op hebt, dan word je even genoeg zot. Genoeg gebabbeld, want vanavond moeten de mensen ook weer allemaal ja, ja, ja. natuurlijk. En grote terrassen en uh, grote schermen. Ook op het gasthuisplein uh, wordt zo'n scherm neergegooid. Ja. En uh, ja, kan je lekker genieten om negen uur van het... Uh, voetbal kak strak is. Kakstrak. Ik weet niet wat ik nee. op mij maar zo werd het wel omschreven. Een kakstrak scherm. Een kakstrakscherm. Ja, uh, Oftewel of een mooi, uh, mooi strakscherm. Mooi beeld. Ja. Ja. <laughs> nou ja, zo meteen na vijf uur heb je ook eindelijk mooi beeld. Uh, want dan komt uh, Fred uh, weer in beeld. Op ZTV-live heb ik het dan over wat. Uh, Jij bent er weer met Entertainment View. Wat ga je in vanmiddag allemaal doen? Ja, ik zit even te kijken of ik de goede vorm heb. Ja. Uh, we gaan eventjes wachten op uh, Frenkie.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 En we gaan nog eventjes naar Spang over zijn nieuwe single. En dan hebben we het over Moppie. Hé, oké. Nou, mooie uitzending weer, Fred. Ja, toch? Ja, en nog ruimte ook voor de verzoekplaat heb je vast. Verzoekplaatjes, ja. Dan kunnen ze altijd nog eventjes naar zfmartiesten.nl. Dus zfmartiesten.nl. Even een formuliertje invullen. Een formuliertje invullen, dan komt hij bij mij terecht. En dan gaan we die lekker draaien in twee uur. Mooi man. Maak er een mooie uitzending van zometeen gaan we doen. Wij gaan lekker luisteren, toch, Dolly? Ja. Duidelijk. Zo vlak voor de voetbalwedstrijd is er uh, op zich uh, ook uh, nog een voetbalwedstrijd, dames, Ja, ja dat, uh, Volgens mij wel. Wie, Als goed is wel, wie, wie, ja, ja, ja. wie hebben we dan op het uh, programma staan? Uh, ik denk Oostenrijk. Uh, dat uh, ja, zou ja. Oostenrijk tegen. Uh, geen dat, idee. Dat zou tegen geen dat idee. Te, even kijken. Nee, we hebben we hebben Engeland tegen Zwitserland. Hebben we. Oh, Engeland-Zwitserland. Oké, okay. ja. oké. Okay. Dus. Om 6 uur Engeland, Zwitserland en dan 9 uur, dan, uh, dan zijn dan wij aan die, de beurt. Dan zijn die twee winnaars van vandaag, die gaan dan straks tegen elkaar in de halve finale. Vast. Dus het kan Engeland, Nederland worden. He? Ja, dat ja. zou uh, ja. heel goed mogelijk kunnen zijn. Ja. Oeh, Als, uh, dat wordt uh, heavy shit, man. Maar ja, dan moeten ze wel, uh, moeten ze wel winnen, ja. ja. Alle twee. Zeker weten. Nou, maar het ja, wordt ja. weer spannend. Dat wordt zeker spannend. Straks om negen uur gaat dat gebeuren natuurlijk. Hè. Eerst al een oranje mars daar naartoe. Van links naar rechts. Heerlijk. En hè? Uh, we zijn er weer bij en dat is prima natuurlijk. De tijd is weer gekomen. Tijd voor een groot feest.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 Ha uh ha! -huh.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 We zijn er en Wij zijn er klaar voor toch? Feestje vanavond tegen Turkije, wat denken jullie daarvan? Even een poeltje. Ik trevend. ga niet tuteren. Niet tuteren, nee. Dus ik niet, blij. <grijg> Nederland, Nederland wint. Hoeveel? Ik denk dat het toch kilo-kilo wordt. Ik denk, uh, gezien ze toch wel fanatiek zijn, de Turken, 3-2.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 Okay. Je weet het niet. Nou, ja. en, en, en het ligt er dan. Uh, wat gebeurt er gaandeweg? Wie krijgt de grootste trap tegen zijn schenen? Uh, ja, wie krijgt, je krijgt weet de het kaart niet. En de... Ja, precies. Ja. Je weet w het wel niet. Wel of joh. geen uh, de paai uh, die meespeelt. Dat ik, zou ik, toch een punt. ja, ja. ja een nog, erop. Ja, dat uh, is bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n factor. Ja, op, op Facebook <laughs> zie je mooie, uh, mooie foto's. Hè, met een, ja, ja, ja, ja, een ja, de paai doel uh, ja, ja, aangepast. Ja, ja. <laughs> zo groot als het hele veld. Ja, ja. Nou Natuurlijk. Ja. Fijne wedstrijd en wij zijn de volgende week weer met z'n op zaterdag. En we zeggen de ballen. En bedankt voor het luisteren.